Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vijf jaar gevangen zat in de gaza is bijna voltooid. Israëlische media melden dat hij al in eigen land is. Andere bronnen stellen dat hij nog in Egypte is. Samen met Israëlische begeleiders reist de 25-jarige Shalit door naar een Israëlische militaire basis waar hij wordt verenigd, herenigd met zijn familie. Inmiddels is ook begonnen met de vrijlating van bijna 500 Palestijnse gevangenen. Kredietbeoordelaar Moody's maakt zich zorgen over Frankrijk. Het land heeft de AAA-status. Dat is de hoogste beoordeling die bedrijven of landen kunnen krijgen. Moody's onderzoekt de komende drie maanden of Frankrijk die status nog wel verdient. Er zijn nu zes eurolanden met een AAA-status, waaronder Nederland en Duitsland. Op het terrein van Chemiepak in Moerdijk is vanochtend een begin gemaakt met de grote schoonmaakoperatie. Ruim negen maanden geleden woede daar de brand waarbij verscheidene tanks met giftige stoffen explodeerden. Het gaat om voorbereidingen. De sanering zelf begint waarschijnlijk pas begin volgend jaar. In Beurdaat in Friesland is gisteravond een man opgepakt nadat hij met vijf kinderen in zijn auto ondersteboven in een sloot was beland. De man van 46 had veel te veel gedronken. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De man en de vijf kinderen konden zelf uit de auto klimmen. De politie zegt dat de man niet alleen rijden onder invloed ten laste wordt gelegd, maar ook poging tot doodslag. En de Nederlandse honkbalploeg die afgelopen week einde wereldkampioen werd is thuis. De honkballers worden voorlopig nog niet gehuldigd omdat niet alle spelers naar Nederland zijn gekomen. De helft van de spelers is na de overwinning in Panama direct doorgevlogen naar een club in de VS of naar familie op Curaçao. Het weer, vanmorgen regen, vanmiddag opklaringen en buien aan de kust. Het wordt ongeveer 13 graden en er staat veel wind aan de kust, krachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan nog onder meer op de A4 naar Amsterdam. Bij Soeterbouw Dorp 2 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de andere rijbaan staat nog een file van 3 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Kroopend Lunetten en, en Bunnek 3. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de afri en dolder 2 en verderop tussen Soesterberg en Leusten 5 kilometer door een ongeluk. Verkeer in de regio Utrecht kan het best omrijden over de A27 en de A1.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 Dionne hoor, ik maak van dit long ago Het staat voor ons wel nou vast, als zij het zingt, dan klinkt het zo Who klinkt zo'n lied van toen Als the Rolling Stones het doen Rollings for two Rolling Stones And sing it again Darling, what's I said right now, by my son, When I kiss you goodnight, it is. But you, you come running runnin back, back. tell it, baby. But you, you come running runnin back. back. I said it now, you, you come running back. back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy.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 En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de warschop Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom vanavond de deur niet meer uit Jij bent je zin, jij bent je zin Mijn broek is gescheurd en mijn hand gaat eruit Laat het toe, laat het erin Anneke Grunlo, als jij op jouw manier zingen gaat Wordt dat meteen een zesde oude plaats Dit.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 me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 Op Buena, Fortuna. Wat is deze mooie plaat van Reggie van de Burgt? Het eenzaam op het Leidse plein. Ik zal vanavond met je uitgaan. Ik heb gegeven op jou. For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 Die Wim Zonneveld en Anneke Kroenlo, het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon voorplaten van schellak en viniel draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidstragers de tand destijds hebben doorstaan. De klanken van Weleer. Een met liefde bereid, onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Zij jij de zon. Wanneer fortuna, wonen fortuna, fortuna. Die slommer na fortuna, de rozen bloeiden en keurden zwaar. De sterren gloeiden. Zo hel en klaar. Ik wacht op jou, naar fortuna, maar die beloofde, had je vervallen. De sterren gluiden, so hel en klaar. Buona fortuna, ik wacht tot jou. Buona fortuna, maar die belofte, had je vergaat se Slap <laughs> the. Daar slaapt de leeuw van nacht In het dorpje het stil.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 Nein, den Scheidend tut so weh. Mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein. Nur wenn ihr eine Wege fahren, dann fällt's mir wieder ein, frag du damit ob ja und nein. Bevor du sagst Adjo, frag du dein Herz ob ja ob nein, den Scheiden tut so weh, ich geh singen durch die Straßen mit dem Glück bin ich der Dub ein Mädchen mich verlassen, lacht mich schon zu, doch ich weiß die Utigleise, schöne Stunden gehen dahin und ich will die alte Weise und begrijp ihren Sinn. Fiel mir als alles Gottes Kleid kann wahre Liebus sein. Voor du zag, het jug, vraag nu dein herz op ja op nein. Den scheiden doet zo wie. En scheiden, toet zo wiet, ja, we hoorde muziek van Roy Black.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 Dat doen we zo meteen met Willy Alberti. Met Waar ben je? Er is deze mooie plaat van Harry Bliek. met Goodbye Mary Lou. Zo ver van mij van bij goodbye, farewell, Mary Lou. Toch zal mijn hart voor jou steeds slaan, slaan. Weet je nog die eerste? Darling, I love you so Weet je nog Dat jij het naar komt als ik zei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 Het is avond, maar mijn hart heeft duizend vragen.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 Maar degene die het bemanden, s morgens vroeg als stranden, dus die schok van nogal tamelijk onverwacht. Mijn ontbijtport en mijn spiegelletje vloog, met mijzelf door de patrijspoort met een boog. Toen ik op het strand weer bij kwam, vroeg mij iemand die dat ei nam, van me door de dooier dichtgeplakte oog. Waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook de net iets in je hand? Toen jij doet het schip is gestrand, de kaptein die blijkbaar zich te scheren stond.